Vijf uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een glasfabriek in Schiedam heeft een grote brand gewoed. Twee medewerkers hadden rook ingeademd... en moesten worden nagekeken door ambulancepersoneel. Meteen na het uitbreken van de brand kwamen er grote vlammen uit het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. In Middelharnis in Zuid-Holland... is na een explosie brand uitgebroken in een soarmazaak... Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen pand. Een onbekend aantal woningen is ontruimd. Of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend. De regeringscrisis in Portugal is voorbij. Dat zegt de president van het land, Cavac Silva. Volgens hem garanderen de regeringspartijen... dat ze het eens zijn geworden over bezuinigingen. Die zijn nodig voor de miljardenlening die Portugal kreeg... van het IMF en de EU om de crisis in het land te bestrijden. Afgelopen vrijdag mislukte nog een belangrijk overleg over die bezuinigingen. De oppositie wilde daarom nieuwe verkiezingen. Maar volgens de president zijn die nu niet meer nodig. Meerdere evenementen nemen vandaag maatregelen tegen de warmte. Op Roze Maandag, het homo-evenement van de Tilburgse kermis, worden bezoekers besproeid met water. De gemeente zet sproeiers en vernevelaars in om oververhitting te voorkomen. Er worden honderdduizenden mensen verwacht. De organisatie van de Strand Zesdaagse heeft de start van de wandeltocht vanochtend een uur vervroegd vanwege de warmte. Paus Franciscus bezoekt vandaag de Wereldjongerendagen in Rio de Janeiro. Het is zijn eerste officiële reis naar het buitenland sinds hij paus is. Op het evenement in Brazilië komen jongeren samen om het katholieke geloof te vieren. Franciscus bezoekt in de Braziliaanse stad ook een sloppenwijk en zal met jonge gevangenen praten.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 Het laatste uur van de nacht van de filmmuziek, de top 10 van de soundtrack top 40. Ik krijg nog even een mail van Dirk Jan. Koffie zetten en wakker blijven. Ik lig lang uit op de bank met een ijskoud biertje en een ratelende ventilator op mijn gezicht. Voor het laatste uur nog een koude kip op het menu. Nou, eet smakelijk Dirk Jan. De fluiter in Turks fruit was onbetwistbaar Jan Stilemans. Uh, en zijn grote vraag is, komt Bernard Herman nog aan bod? Psycho of het saxofoonnummer uit Taxi Driver? Het antwoord, Dirk-Jan, zul je dit uur uh, horen. Eerst maar eens beginnen met de nummer 10 van de soundtrack top 40. Dit is Gladiator van Hans Ziemer, The Battle. Nummer 10. Ja, muziek uh, die een beleving op zich is, maar die je waarschijnlijk niet zo vaak tussen afwas en krant lezen zult uh, spelen in je huiskamer. De Gladiator, Hans uh, Zimmer en uh, Robert Bakker twittert. Hashtag veelmuziek. Ik heb mijn koptelefoon maar opgezet met deze filmmuziek van Hans Zimmer. Anders zijn de buren wakker. <laughs> ja, dat is inderdaad. Uh, maar ik uh, moet wel zeggen, in dit stuk, The Battle heet dit, daar zit ook wel echt. Daar gaat hij ook alle kanten uit. Weet je? We gaan naar heel licht gitaar, we gaan naar, naar, naar, naar zang. Uh, we gaan over de top met, met Pauke. Het is uh, uh, ja, niet alleen de film is gedenkwaardig, maar zeker de muziek ook. De volgende, nummer 9, The King's Speech. Uh, die staat uh, ook vrij hoog, nieuwe film? Vrij nieuwe film nog? Ja, was dat niet vier of vijf Oscars ook? Ja. Prachtige film. Uh, de muziek is van Alexandre Despla, een uh, Franse filmcomponist die hele grote films aan het maken is. Nummer 9. Tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Nummer 8 Fellowship of the Ring, uh, The Breaking of the Fellowship... The Lord of the Rings, uh, op nummer 8. Soms met kippenvel luisteren naar de filmmuziek op Radio 1. Prachtig zo onderweg bij het ochtendgloren en een ondergaande zon twittert... Jorrit, hashtag filmmuziek. En deze muziek was van Howard Shore. En hij maakte voor al die drie films uh, de muziek. En uh, zette daarmee ook weer een nieuwe trend. Vooral uh, dit soort stemmen en stemmingen die, uh, die erin zitten. De volgende, daar is ook heel veel... Uh, Opgestemd zomaar Heel veel mensen hebben suggesties aangedragen op uh, filmmuziek.kro.nl. En de volgende Out of Africa, die is zo dus heel vaak genoemd. Ik, ik denk dat dat toch ook iets moet zijn, Meryl Streep en Robert Redford. Voor, uh, laten we zeggen, de luisteraars uh, die, die, die wij hebben. Die zullen ze ongetwijfeld nog warm in hun hart hebben gesloten. Dat was natuurlijk ook wel een, een liefdesduo. Nummer 7. De main title, I had a farm in Africa. Uit de film Out of Africa. Geregisseerd door Sidney Pollack. En de filmmuziek is van John Barry. En er is heel veel op gestemd en daarom stond hij op nummer 7. Taco en Ariane Mailen, vannacht teruggereden uit Parijs... kwamen om kwart voor twee over de grenzen... zetten Radio 1 aan voor het nieuws. Sinds twee uur al aan het luisteren. waren om kwart voor drie thuis. Nu met de webcam, webcam aan op de bank aan het genieten. Uh, we gaan niet naar bed voordat we de nummer 1 hebben gehoord. Nou, die nummer 1, zou die wel of niet van de hand van John Williams komen? Dat is natuurlijk uh, de grote vraag. Jeroen Huizens, uh, hoofdredacteur van Holland uh, Filmnieuws. Ja, John Williams is, is eigenlijk een beetje jouw icoon als het gaat om filmmuziek. Nou. Uh, we hebben eerder deze nacht al gezegd dat John Williams... Uh, uh, zeker bij de eredivisie hoort als we het hebben over de filmcomponisten. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat er, uh, dat er één persoon nog hier boven staat... maar dit lijkt me niet het moment, nu we het over John Williams gaan ah. hebben... om dan te vertellen wie er dan boven uh, hem uitkomt. Uh, maar het is wel een man waar we echt even bij stil moeten staan. Ik ben ook heel blij dat jullie mij die gelegenheid uh, geven wat dat betreft. Een man die inmiddels uh, 81 jaar oud is. Uh, op 8 februari 1932 geboren... Uh, natuurlijk bekend door muziek van Star Wars, Jaws, uh, Raiders of the Lost Ark, E.T., maar ook de eerste drie Harry Potter films, uh, Superman, JFK, de film van Oliver Stone, yes. uh, maar vooral natuurlijk beroemd geworden door de samenwerking uh, met Steven Spielberg, voor wie hij bijna alle scores maakte, althans als Steven Spielberg regisseerde, want de man heeft natuurlijk ook nog geproduceerd, met uitzondering van twee. Jewel, wat ooit een tv-film was. En uh, The Color Purple, want dat was een score... die werd door Quincy Jones gedaan. Trouwens, ook een prachtige score. Komt helaas niet eh. in onze lijst uh, voor. Dat kunnen we dan al wel vast verklappen. Maar de eerste samenwerking van uh, Spielberg en uh, uh, John Williams... was in 1974 de Sugarland Express. Um, en um, uh, Steven Spielberg zei ooit over, over John Williams... He makes me look good. Nou, dat, ik denk dat hij daarmee wel heel veel zegt. Um, maar oorspronkelijk ging de voorkeur van Spielberg helemaal niet uit naar John Williams. Dat weten heel weinig mensen. Eigenlijk was Spielberg dol op de muziek van Jerry Goldsmith. Grappig, want ja. Paul Verhoeven haalde eerder deze nacht hem ook al aan. En Spielberg was zo dol op de muziek van, van Goldsmith... met name Planet of the Apes en Patton... dat hij grote stukken van die scoren kan en nog steeds... Of kon en nog steeds kan, neur Maar goed, uh, uiteindelijk was het een huwelijk tussen John Williams en Steven Spielberg. En uh, ik wil dat toch even laten horen, want er komt weer een bekende voorbij in het stukje van The Sugarland uh, Express. Althans, als we dat uh, uh, nu uh, voorbij laten komen. Het komt een beetje zacht in, maar als we goed luisteren, zo, dan, dan horen we daar: uh, ja, herken je hem? Ja, doe Jean, Ja. Dat vind ik dan toch wel weer zo grappig. Want ook die is al diverse keren... Uh, de revue passeert deze, deze nacht. Uh, jean Toots Stielemans, die dan toch weer de muziek... althans bijdraagt aan de muziek... van John Williams en Steven Spielberg. Terwijl wij hem eigenlijk vooral kennen als de man... bij Turks fruit. Maar goed... Um... Naar verluid was de keuze voor John Williams voor de score van Jaws... want dat is waar we natuurlijk naartoe uh, uh, kruipen langzaam. Overigens ook een heel weinig overtuigende. Want Spielberg uh, was het eigenlijk helemaal niet mee eens... dat John Williams die score zou moeten gaan maken. En het schijnt zelfs zo te zijn dat uh, regisseur Steven Spielberg... en producent Richard Zennek een muntstuk op hebben gegooid. Uh. En als het op de ene kant valt, dan zou het Jerry Goldsmith gaan worden voor Jaws... en anders zou het John Williams geworden. En ik denk dan als fan altijd weer... Wat zou er gebeurd zijn als het muntje net even anders gevallen was? Maar goed, dat is een aardige geweten uh, volgens mij in, in dit hele verhaal. Um, het is overigens zo dat uh, John Williams niet helemaal onomstreden is, eerlijk gezegd. Uh, het is namelijk zo dat, uh, je hebt fans van hem... maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, hij jat toch te veel werk van anderen. Uh, met name het werk van Igor Stravinsky... Uh, dat, dat is het werk waarvan... Paul Verhoeven noemde het trouwens eerder deze ja. nacht ook al... waarvan men zegt, ja, daar, daar, he, daar speelt hij toch wel heel erg leentje puur. We, we hebben even een stuk uit Stravinsky's Read of Spring... The August of Spring, en dat we het toch even laten horen. Jan, wil je dat instarten? Dit is dus geen John Williams, maar dit is Stravinsky. Geen Jols... Maar nu zetten we even Joss er direct achteraan. Laat dat eens even inkomen, Jan. Nou, zeg het eens. Is dit uh, een eerbetoon aan? Of is dit toch gewoon... Geïnspireerd op. Nou, goed, laten we dat dan maar uh, in het midden houden. Um... Grappig overigens, want John Williams doet dit echt wel vaker, hoor. Toch uh, kijken naar de grote uit uh, de klassieke muziek. Uh, onder andere ook Wagner en Gustav Holst, waar hij uh, vaak naar uh, verwijst, zeg maar. Maar hij uh, besteedde met de soundtrack van Jurassic Park... bijvoorbeeld ook een eerbetoon aan Max Steiner's uh, King Kong. Leg die twee soundtracks later ook nog maar eens een keer uh, naast elkaar... dan hoor je ook overeenkomsten. We gaan even naar uh, een ander thema van John Williams... wat iedereen wel kent. Uh, Indiana Jones. Want het grappige daarvan is... En misschien dan moet je het eerst eens even inzetten. Dan dat praat dat misschien wat makkelijker. Iedereen die nu mee thuis luistert, die zit volgens mij mee te neurieën, te zingen. Misschien wel te dansen zelfs. Maar het grappige eigenlijk is, dat nu het tweede deel komt... Want dat is het geval. John Williams had eigenlijk twee thema's voor Indiana Jones. En zei tegen Steven Spielberg, welke wil je hebben? En toen zei Spielberg, ik vind ze eigenlijk allebei wel leuk. En dus heeft hij ze allebei vervlochten in één thema. Wat je nu nog hoort. Waar hij omlaag gaat. Maar goed. Kortom, twee thema's en je krijgt er gewoon twee voor de prijs van één. Het is overigens zo dat John Williams recentelijk... Uh, ook liet weten dat hij de score gaat maken voor de nieuwe Star Wars-film. Hij die... is nog steeds gewoon actief. Ja, hij is hartstikke actief. En hij gaat voor Star Wars 7, een film die in 2015 uit gaat komen, die geregisseerd gaat worden door J.J. Abrams. Gaat hij weer de score maken? Nou, ik kan er alleen maar naar uitkijken. En ik wil je om toch even zijn grootheid neer te zetten. John Williams won, en hou je even vast hoor, vijf Oscars. Vier Golden Globe Awards, zeven British Academy Film Awards en 21 Grammy Awards. En met 48 Oscar-nominaties is hij op Walt Disney na de persoon met de meeste nominaties, wat de Oscars betreft. Nou, ik vind dat echt een, een prestatie van formaat. De nacht van de filmmuziek met Jan-Willem Bult en Martijn Gremius. Nummer 6. Dit is tot zes uur, KRO's, Nacht van de Filmmuziek, nummer vijf. Oh, Psycho. Componist Bernard Herrmann. Een klassieker. Ja, mag niet ontbreken in de top 10? Nee, dat had ook de vijfde plaats. Dat is een uh, hele hoge notitie. We gaan gelijk door uh, met de volgende. Nummer 4, uh, Batman Begins. Ja, we beginnen met een heel verrassend stuk. Ja. En die mag niet ontbreken? Nee, uh, Hans Zimmer als componist. Toch wel een componist van het decennium. Met een aantal anderen. Maar zeker eentje die, uh, die hele belangrijke films uh, muziek, van muziek heeft voorzien. Um, en de Batman-trilogie, um, dit jaar was de laatste Batman-film... Uh, The Dark Knight Rises, is begonnen bij Batman Begins. Um, en daar is het thema neergezet en daar is, uh, uh, he heeft hij muzikaal heel erg in uitgepakt. En naarmate de films heftiger werden, naar mijn gevoel... nam de muziek eigenlijk eerder wat terug in complexiteit. Uh, en dit is een heel mooi ex exemplarisch voorbeeld van... Uh, hoe, hoe schoon, hoe mooi de muziek van Batman in de basis is. Nummer drie. Een mug houdt mij wakker is helemaal niet erg dankzij de prachtige filmmuziek. Nu The Godfather nog. Mario twitterde dat. Nou, dat was hem, he. The Godfather. The Love. Ja, de meest romantische varianten van dit wereldberoemde stuk muziek. Ja, we zijn aangekomen bij de nummer twee. En het was even stuivertje wisselen. Zou die nou op één eindigen? Of toch op één... Hij heeft het net niet gered. Once Upon a Time in the West... Er zitten hier hele grote fans van Ennio Morricone aan tafel. Oh, oh yes. Yes. Once Upon a Time in the West. Van begin tot eind gespeeld. Op nummer 2. Ennio Morricone had voor hetzelfde geld ook met 10 andere films in die top 40 kunnen staan. Het is uh, niet de nummer 1. Wat is het wel, we horen het zo meteen. Maar even de top 10 dan toch doorlopen. Gladiator op 10 van de Hans-Siemer. 9 de King's Speech. Alexander Despla. Uh, nummer 7 Lord of the Rings. Howard Shore op nummer 6: Out of Africa. 5. Star Wars: John Berry. Psycho van Joe Williams. Op 4. Uh, nee, op 5 moet ik zeggen. Op 4. Batman Begins. Hans Siemer op nummer 3. The Godfather. Net dus nog Ennio Morricone. Op 2 met Once Upon a Time in the West. De soundtrack top 40 aller tijden. Nummer 1. Zien de De nummer 1 van de soundtrack top 40. list van John Williams. Ja, eigenlijk een beetje de hofleverancier van deze lijsten. Ja, en, en John Williams staat behoorlijk vaker in die top 40. Um, ja, dit is wel heel karakteristiek. En Jeroen vertelde... Een prachtig verhaal net over de première in Amsterdam. Misschien kun je nog even zeggen over hoe het publiek daarop reageerde. Nou ja, dat was in de aanwezigheid van Steven Spielberg zelf. Die er bewust voor koos om niet uh, na afloop, zoals dat zo vaak bij filmpremières gebeurt, op het podium te komen. Maar dat hij huis deed voorafgaand aan de film. Uh, daar had hij alle reden natuurlijk ook toe. Omdat hij de film op de zaal wilde laten inwerken. En het was zo mooi. Dat, je, ja, dat is een beetje tegenstrijdig ook met het onderwerp van de film natuurlijk. Maar dat je merkt dat het publiek aan de ene kant wil klappen voor de prestatie die geleverd is. En aan de andere kant de, de, de emotie van het onderwerp. Een, een, een bijzondere herinnering. Dit was Karo's Nacht van de filmmuziek. Vier uur lang hebben we de veertig beste soundtracks gedraaid. De nacht werd gemaakt door Jan van Houten, Jeroen Huysens, Marielle Dekker, Rolf Schreuder, John Hille, Jan-Willem Bult en Martijn Grimius. Heel erg bedankt. ...voor het luisteren en uh, ik zou willen afsluiten met een tweet van Erik Stallinga. Die twittert, wat dachten jullie van een filmmuziek top 2000? Deze heerlijke muziek mag wat mij betreft de hele zomer duren. De handjes gaan de lucht in hier. Ja, ja, maar, ja toch? Ja. We stemmen hier allemaal voor. Absoluut. Absoluut. Absoluut. Zometeen Dat op deze zender, het Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. En wat ons betreft graag tot volgend jaar. Tot met zometeen. De nacht van de filmmuziek.